Op de centrale post van de Brigade, een luisterspel van Ernst Johansen, vertaald door Jan Nieuwenhuis. Regie: Leon Povel. Van het vroegere westelijk front. de korenvelden, Weiden. Vogelgetjilt. Bij de beek spelen kinderen. En van de spoorlijn buitelt een rookpluim vrolijk in de wind. Weggewist heeft de tijd de sporen van het drama. Dat vier jaar heeft geduurd. In de verte een kerkhof. Aan de wegrand. Stukken van een muur, een verwrongen spoorreels, boomstronken, dat is alles. En toch is dit hele stukje Franse grond één enkele dodenakker, één enkel massager. Ook hier streden en stierven zij, uur na uur. Dag aan dag, jaar op jaar. Ook hier werd de bodem doorwoeld in de razende werveling van de granaten. Een wandelaar zit bij een wegkruising en peinst en peinst Daar achter die heuvelrug lag de telefooncentrale van de brigade. En eens op een zomerdag in 1918... Nou, hoe is het nou, Miller? Zullen we een potje 66, hè? Ja, ik verlies toch altijd. Maar als je wil. Heb je kaarten? Ja. Kom. Ik geef. Ja, de stroef. Weet je, dit komen bevalt me helemaal niet. De hele dag zit je hier bij een Nu U kunt die kaartas niet aan elkaar houden. Ja, om het te komen ga je in een trap met dertig treden naar beneden, hoor. En zo'n dekking boven je kop is dikwijls niet te versmaden. Jij moet uit. Uh, ik waag het met de koning. Ja, die ben je kwijt, mannetje. Strop. Dan nou, kom je natuurlijk met de vrouw na. Verdond. Hou jullie je koppen toch een beetje, Schmidt en Muller. Ik kan hier bij de schakelkast weer niks verstaan. Brigadepost. Ik wou het regiment Wiesengrond hebben. Regiment, verbind u door. Regiment. Is luitenant Jacobs er Hij is een half uur geleden gevallen. Wat zegt u? Hij is gevallen, een half uur geleden. Gevallen? Ja, granaatscherf in zijn onderlijf. Meteen dood? Nee, hij heeft nog tien minuten gelegen. Nog tien minuten? Dank ja. u. Spreekt u nog? Ik verbreek ja. u. Hoeveel punten? Meer dan 66. Je hebt gezwijnd. Dat is die proviantwagen nou eindelijk maar eens kwam. Verruk van de honger. Nou, dat maakt eerst het spel uit. Wij hebben niet te klagen. Als Jan de Infanterie denkt. Daarvoor gaan in die trechterstelling. We hebben ze al drie dagen niks warms meer gezien. Schneider zegt dat de vliegers vlees en blik hebben afgeworpen. Hé hey, Schneider. Hebben de vliegers voor aanvoer naar beneden gegooid? Ja, dat deze. Het ziet er weer uit. Brigadepost. Haar... Artillerie, commandant, dringend. Lijn is bezet. Geef me dan een andere lijn. Op het ogenblik heb ik alleen lijnen naar voren vrij. Allemachtig, verbreek dan een verbinding. Mag ik niet. Oh, voor de donder! Man, het gaat om vuur op korte afstand van onze eigen artillerie met blauwzuurgas. Een ogenblik. Misschien komt er juist een lijn vrij. Ik geloof dat we weer dikke lucht krijgen. Uh, 40. Die haal ik weer met een 10. Ik geloof het ook. Hallo, bent u daar nog? De artilleriecommandant komt. U spreekt met Veldwebel Kramer. De compagniescommandant is gevallen. In vak 2b, eigen hartje met gas. Een gewone vergissing, Veldwebel. Gaat geen dag voorbij zonder dat we onze eigen stellingen geraakt zouden hebben. hem, geen vergissing. Dit keer beslist niet. Ik kon de jonge kerels niet houden Hij moest een beetje terug. Ik heb gasziek en doden, ben zelf gewond. Ik heb op de terugweg telefonisten ontmoet en dadelijk opgebeld. Het is gewoon weer een wonder dat ik er doorheen ben gekomen. Vak 2b zeg je? Dus rechts van de spoordijk? Jawel. De zaak zal dadelijk onderzocht worden. Je weet net zo goed als ik dat we niet zomaar wat doen. We gaan de post? Probeert u eens verbinding met Sedan te krijgen. Jawel uit. Belt u dan terug? Jawel. Mullen, waar is de sergeant? Huh? Oh, kom bij juist dan? Hier ben ik. Met deze. Luiteren Ziet, zoiets wil Sedan hebben. Gee, mannen, broeder, Sedan, dat is een heel eind. Nou, we zullen eens kijken of we het halen. Zet het hulpapparaat maar op de divisie. Is al gebeurd. Ja, de post. U spreekt met de controlegroep Benke. Ben jij in de lijn Ja, het is er aan de hand. Vlug iemand naar de wegkruising. Strasman is zwaar gewond. Ik, ik weet niet wat ik moet doen. Blijf daar en wacht. Er komt dadelijk iemand naar je toe. Pas op dat hij niet doodbloedt. Ja, ja, laat we gauw komen. Muller en Strasman ligt zwaar gewond bij de wegkruising. Of de bliksem erop af. Die Benke laat hem gewoon verrekken die kan geen bloed zien. Wat? Strasman is hier, sigaar? Hij zou juist met verlof gaan. Ja, jonge juffrouw Benke is precies de venting zoals we wel hebben moet. Het meisje. Dat heb ik net zo'n mooie klaar. Ja, vooruit nou oh, alsjeblieft, zit niet zo lang te leuteren. Het tentzeil meenemen en een draagstok, of liever twee. Zorg dat je op het smalspoor komt, ja. dat is het beste. Ja, geef me de verbandrommel. Waar is mijn mes nou weer? Hier. Yeah. Ja. Laten we ons uh, gasmasker ook meenemen, dat is beter. Ja, vooruit schiet dat nou toch op! Ja, altijd kalm blijven. Je wilt toch een oude man niet zeggen hoe het moet. het middelen de trap op. We gaan de post. Ik spreek met Benke. Komt er nou iemand? Schmid en Muller zijn onderweg. Waar is hij geraakt? Oh, God, overal. Scherf zijn buik. Scherf in gezicht. Ondertraak in elkaar. En jezelf ook, wat? Nee. Hm. Nee. Dan moet ik er een enter maken. Ik moet de centrale bedienen. Ik heb geen tijd. Schneider, let op. De race dan. Ik sluit aan op de brigade. Verbind door. Yes, u spreekt met de centrale sedan? Met de centrale sedan? U spreekt met de luitenant van zitzo Mag ik Lazaret, nummer 1? Lazaret, ik verbind u door. Lazaret, met luitenant van zitzo Kunt u mij verstaan? Jawel. Kan ik dokter Mulman even spreken? Is juist bezig met opereren, luid. Oh, uh, roept u dan zuster Erna maar aan de telefoon? Zuster Erna? Zuster Erna? Telefoon voor u? U spreekt met zuster Erna? Ja, Luitenant Sietsowitz, goedemiddag. Uh, hoe maakt mijn broer het? Zou u het halen? Uw broer is vannacht. gestorven? Ja, hij is gestorven, Luitenant. Wanneer? Spreekt u nog? Ja, blijf van de man. Wanneer is hij gestorven? Tegen twee, Luitenant. Ja, het is. Uh, het is goed. Uh, Schrijft u mij hoe het precies is gegaan, als u wilt. Brigade 13e Infanteriedivisie. Graag, luitenant. Brigade 13e Infanteriedivisie. Sedan ging gesmeerd? <laughs> Heb je dat kippetje gehoord? Centrale sedan, hallo? Centrale sedan. Ja, daar ging zou ik best willen wezen. Beradepost. Ja, regiment rood. In gesprek. Dan ja, verbreek je dan voor een dringend gesprek met de divisie. Attentie, regiment. Ik verbreek u voor een dringend gesprek. U spreekt met het regiment, kevraat de Merts. Telefoonbericht op waarnemingspost 2, per ordonnans. Schrijf u op. Begint u maar. Ligt het trechterveld tussen de spoordijk en hoogte 80 onder vijandelijk granaatvuur. Vraagteken. Antwoord, hoogste spoed aan de divisie. Herhaling. ligt trechterveld tussen spoordijk en hoogte 80 onder vijandelijk granaatvuur. Vraagteken. Antwoord aan de divisie. Hoogste spoed. In orde. Spreekt u nog? Ik verbreken u. Hoe is het met Strasman, Schneider? Ik heb net al geprobeerd verbinding te krijgen, sergeant, maar Benke geeft geen antwoord. Als ze op het smalspoor een beetje geluk hebben, dan is Strasman vlucht bij de divisie en bij het Lazaret. Hm. Hij heeft vier kinderen. Hm? Strop. Ik had jongen van Binker wel eens willen zien rondspringen toen het vijandelijk vuur begon in te slaan bij de wegkruising. Brigadepost. Luitenant Vositowitsch. Verbind u door. U spreekt met Vositowitsch. Met de divisiecommandant. De reserve moet zich binnen een half uur bij u melden. Geeft u orders voor een verdere opmacht met veiligheidsmaatregelen. Jawel, generaal. Hoe gaat het, uw broer, uw vlieger? In de afgelopen nacht is hij tegen twee uur gestorven, generaal. Gestorven? Hij dus ook. Gecondoleerd. Dank u. Ja, zo gaat hij een na de ander. En zonder hoop. Ja, zonder hoop. We halen het niet meer. Met het offensief van Maart hebben wij het geloof in elke mogelijkheid verloren, generaal. Ja, maar wat helpt het? Anders nog iets. Nee, generaal. Een paar gevangenen zijn naar hier onderweg. Goed. Tot ziens. Tot uw auto's, generaal. Spreek u nog? Ik verbreek u. Ah, daar is de kok. Nou, Henrigse. Heb je drinkwater gekregen? Ja, een beetje een drinkwater noemt. Mijn visie doet niet in, ze Zie, Wat heb je daar onder je arm? Paardenvlees beest is net gedood door een bommen te de vliegtuig. De zwijnen komen weer met roepen deze kant aan. Nee, wat ga je met de paardenvlees doen? Ik maak er aché van, wat dacht u? Hm. Dan moet je het eerst een beetje laten koken, hè, voordat je het braait. Anders wordt het taai. Ja, dat komt in orde. Als ik nog maar uien had. Strasman is bij de wegkruising zwaar gewond. En de wegkruising? Niks. Hm. Met je verbenken? Ja. Muller en Schmid zijn er op af. Hij heeft altijd gezegd, ik doe van het begin af mee. Maar nu is mijn tijd om. Let op, dit jaar ben ik erbij. Zijn de gaatjes toch allemaal onzin? Niks dan bijgeloof van oude wijven. Maar dat zou ik niet durven zeggen, sergeant. Toen ik nog bij de infanterie was, heb ik iets dergelijks vaak meegemaakt. Hallo, onze met de Lampenpost doet het weer. De brigade. Telefoonbericht. Hinrichsen, neem even een bericht op. Nee, laat maar. Doe ik wel even. Zet maar over. En, eh, uh, sorry, maar voor je hache. Telefoonbericht voor de brigade. Uur van de klok. Trechterstelling... Tussen spoordijk en hoogte 80 onder het zwaarste granaatvuur. Vermoedelijk ook gasprojectielen. Overgebracht met de Seinlam van waarnemingspost 2. Herhaling. Terechterschelling tussen spoordijk en hoogte 80 onder het zwaarste granaatvuur. Vermoedelijk ook gasprojectielen. Met de seinlamp doorgegeven. Zeg, Binkie, We blijven Muller en Schmid nou. Ze komen eraan. Strasmen zouden ze we ook niet halen. We hebben hem naar het smalspoor geschouwd. Nullen vond dat ik me vast moest gaan. Hmm. Is het bij kennis? Ja. Het was zo moeilijk hem weg te brengen. Bij iedere beweging schreeuwde hij het uit. Geen meisje, Siretschneider, ik ben er beloofd van. Ja, je hebt de echte ijskoude manier nog niet te pakken. Daar, achter de telefoonkast ligt een gestopte pijp. Brigade, lampenpost, verbind u door. Nou. Hoe is het nou precies gegaan, Benke? Eh. Uh. We zaten met de wegkruising in een granaatrechter. We waren bezig een telefoonleiding te repareren. Nee. Ja, toen ik het beschadigde stuk geïsoleerd had, sloegen er de granaat in. Strasman zei dat ze van 15 centimeter waren. Ja, een paar ontploffingen liepen we verder. We vonden de telefoonleiding bij een grote trechter. En daar wilden we net inkruipen. Ja, ja. To toen ik er plotseling in werd gesmeten. Nou, kalm, kalm oh, werd de heel eind weggeslingerd. schot en het fluit heb ik niet gehoord. Nou, en toen begon hij te schreeuwen. Ik ben ik naar naartoe gegaan. Ja, en toen? Uh, eerst lag je met de jammer. Mijn kinderen, mijn kinderen. En toen ik elkaar aankeek. kruin je alleen nog. We hebben goud. Het, het apparaat en de lijf was van mij dan opgebeld. Is er thee in Ja, maar kom dan eens eerst naar boven. Er zit nog wat thee in de pot. En dan zal ik ook paardenhaché maken. Dan heb ik wat goeds voor je tevreden, jongejevrouw. Paardenhaché, is het niet? Ja, mijn beesten in de Ja, klets niet. Dan laat je het maar staan. Nou, kom mee, naar boven. Nee, uh, heer Benke. Heeft dan maar het bericht, bericht even af van uh, luitenant Sietzowits. Regadenpost. Moet dringend met het lazaret bij de fabriek spreken? Hoe krijg ik dat? Verbind u met de Wat lager? Dringend het, het lazaret. Het lazaret, ik verbind u door. Met het lazaret? Met chauffeur Sanders. Mijn bijrijder is dood. De gevonden auto is gestrand voor de rand van het dorp. Die plek ligt onder een zwaartje rivuur. En wat is er met je wagen? Zit met de voorste weer en een granaatrechter... De radiateur en de motor zijn door grote scherven beschadigd. En mijn bijrijer was op slag dood. En door een tweede inslader ganaat, naast de aanhangwagen, zijn twee gewonden gedood. Het onderkomen voor de gewonden is propvol. De twee reservewagens moeten dadelijk hierin gestuurd worden. Maar naar de westuitgang toe. En voorzichtig op de holle weg, daar slaan op regelmatige afstanden heel zware projectielen in. Het is goed. Ben je gekwetst? Niet erg. De bovenharm is opgehaald. Alleen een vrees Zo, meneer en hebben jullie straks maar goed afgeleverd? Ja. Het smalspoor heeft hem dadelijk meegenomen. Maar ik geloof niet dat hij het haalt. We hebben hem zo goed verbonden als ook onder, sergeant. Ik uh... mag zijn kaplaas houden, heeft hij gezegd. En Schneider moet een horloge naar huis sturen. En een benken mag zijn uitgangste nemen. Dat is een goede keel. Ja, dat was hij. Schneider. Hm. Laat op de commandopost weten dat het met het volk van Strasman niks zal worden. En uh, informeer dan gelijk waar die proviantwagen eigenlijk blijft. Verrek toch is het met die regimentlijnen weer mis. Ja, ik zal bellen. Duivel, mag die vervloekte verbindingen halen? Als ze ook maar steeds die twee man versterken, nog niet gestuurd hebben. Ja, Willem en Schmid, daar help op geen lieve moeder aan. Jullie moeten er weer op uit. Dag en nacht schouw je maar rond. Waarom zet u er ook geen druk achter, Sergeant, dat het eindelijk eens twee man bij krijgen? Ja, en wat blijft het eten? De proviantwagen zal ergens zijn en blijven steken. Snijderbel direct op. Leg de leiding zo diep mogelijk in de modder. De kolonnes waren vaak nog opzij zij af, uit over het veld dus de weg onder vuur ligt. Nou, vooruit, de Schmid. Des eerder zijn we terug. Met de brigadepost, spreek ik met het bureau? Ja, wat is er? Strasman is zwaar gewond. Hij is op het smalspoor gezet. We hebben beslist twee man meer nodig. Geen, aangevraagd. We kunnen ook niet toveren. Komt de proviantwagen vandaag nog? Nee, niet eerder dan morgen. En dan gaat hij voortaan alleen tot aan de postveldweg. Daar moet iedereen zijn en maar halen. We willen niet weer paarden kwijtraken zoals de laatste keer. Verder nog iets? Nee. Hier, ik breng jullie een gevangenen. En wel graag eens zien hoe kameraden bij ons maakten. ben jij aan die keer nog gekomen, Heinrichsen? De hele loopgraaf boven staat vol. Ze worden stuk voor stuk hiernaast gehoord. Ah, ben ik eh, monsieur. Neem die vent weer mee naar boven. Als we hem van hiernaast bij ons zien, dan krijgen we een uitscheiter. er. Veel, uh... Wat? Hoe oh, eet uh, dank. dank. Oh, tanks natuurlijk weer. Hé, die vent is gewond. loopt bloed uit zijn mouw. Niks, en niks, Nou, eh, uh, nou, uh, nou, uh, nou, waarom? Kom, monsieur, uh, weer naar buiten. Als het liefst zou ik hem zijn laars uittrekken, sergeant. Ja, dat zou je wel willen, hè, Schneider. De kaplazen van Heenrichsen steken je zeker de hoog uit. Rijadepost. Divisie, alsjeblieft. Verbind u door, hè. Uh... Mag ik toestel Anton? Ja? U spreekt met de eerste luitenant voor zoiets, generaal. Volgens de verklaringen van de tot dusver geworden krijgsgevangenen staat een grote aanval met gebruikmaking van tanks vlak voor de deur. Brigadepost. Ben jij in toestel, toestelsnijder? Ja, wat heb je, Hans? Een particulier gesprek is verboden. Meneer, jullie zijn weer onze laatste verbinding. We liggen vlak bij een radiopost van de afdeling geluidsmeting. We hebben hier sedert een uur zwaar vuur. Ik heb de indruk dat ze het op de radiopost gemunt hebben. Onzin, die heeft toch alleen een antenne dicht bij de grond, niet? Dat wel. Maar misschien hebben ze de post gepeild. Dat komt voor. Jullie hebben het erachter goed. Voorlopig, ja. Wij hebben maar een paar boomstammen boven ons hoofd. Jullie met je diepe brigade onderkomen zitten echt in de etappendienst. Wij. Hallo? Wat hebben jullie? Hansen! Dat is hun laatste lijn. Zeg, Benke, hoe zit het met dat paardenvlees? Staat al op. Luister, ziet zoiets. Heeft Sinderissen onder andere gedoemd omdat hij boven een rook maakte stijl. Hier. Hier je aanzichten van de gevangenen. Mooie dingen staan op. Hm, Is niks voor jou, je wordt er maar door bedorven. Gek, hè? Dat gevangenen zulke kaarten bij zich hebben. Hm, aan de andere kant hoort dat er zeker bij. Waar heeft de sergeant mee bezig? We helpen buiten de leiding in orde te brengen zijn twee stokken waren omgevallen. Wil mm. jij je hand hier maar zo'n beetje rond, hè, Jongen juffrouw Benke? Nee, ik ga veldkabel bovenbrengen. Brigadepost, verbind u door. Ja, het vijandelijk storingsvuur wordt heviger. Achter het front worden tanks waargenomen. Generaal, waarom is ons storingsvuur zo zwak? Wij moeten spaarzaam zijn met onze munitie. Als we de hele nacht onder het trommelvuur liggen, komen onze munitiekoron er toch niet doorheen? We rechts en links en overal gebrek aan materieel. Het is een rampspoed zonder weerga, generaal. Meer dan dat. Hoe krap ben je de vuurmonden zitten, dat weet u zelf. Hallo. Ah nou? eh, ja, generaal. Anders nog iets? Nee, generaal. Joh, hoe moet ik nou een huien komen? Zonder uien is het niets gedaan. Vraag eens aan de jongen hiernaast. Dat heb ik al gedaan, die heeft er geen. Daarnet hebben ze geen twee kabelballons verloren. Die wouste daar zo uitdagend ter tijd dat ze de aan gingen. Er hadden geschoten daar vooraan. Ik zal eens naar de Lampenpost lopen. Misschien zijn daar nog wat aaije op te schijnen. Brigadepost. Ja, Schmid en Muller. Hebben jullie de storing gevonden? Nee, we waren alleen de telefoondraad in de modder kwijt. Dit is dus de goeie. Er wordt hier voortdurend met Hauwitsers geschoten en met brandbommen gestrooid. Wij gaan verder. We zijn gauw aan de rand van ons vak. En dan gaan we terug. Jullie komen langs de batterij. Inrichts heeft uien nodig voor zijn arché. Ja, komt in orde. Klaar. Nou, jongejuffrouw Benke, die zei er net tegen me... sergeant, ik heb luizen. Wat zijn dat? vroeg ik hem. Heb u ze dan nog niet? En u bent er zo lang aan het front? Nee, zei ik. Je lag je dood met die jongen. En toen zei hij tegen me dat hij niet kan slapen omdat hij luizen heeft. En toen zei ik, dan moet je naar de infanterie. Dan kun je leren slapen in een ondergelopen ganaatrechter. Waar is jongejuffrouw Benke dan nu, sergeant? Hij speelt met een rode slak... En filosofeert daarbij voor dat begrip helpt. Ja. Ze hebben hem direct van school onder de wapenen geroepen. Ik zou alleen wel eens willen weten hoe die nou juist bij de telefoondienst ah, Snijden, ja. Snijder, ik heb schoon genoeg van het gedonderjaar. Dat kan ik me voorstellen. Ik zou wel eens in een, in een wit bed, hè? in een echt bed willen leggen, zoals in uh, van ons gewoon bad nemen, een burgerpakje aantrekken en een beetje rondwandelen door Berlijn. Ja, en dan hebben wij hier bij de telefoon nog een zacht soort baantjes. Hoe die arme infanterie de rots uit de keel uit hangen. We zijn tenminste maar zo goed tevreden te regelen als die lui de overkant. Geloof me niet dat die Engels hun blikjes vlees zelf moeten betalen. Kapot krijgen ze ons zo gemakkelijk niet. Maar we zitten als in een belegerde vesting. En dat is het einde voor ons. Ja, dan die overmacht. Zijn kunst dan... Ja? Schieterij wordt weer erger. Het gewone avondgebedje. Wie er niet bij was, zal er later nooit iets van begrijpen. Voor hen zullen Verdun, de Hormont, Sommer alleen woorden zijn. Niks dan woorden. Ja, zo is dat, hè. Alle woorden van de wereld zullen niet in staat zijn om Verdun en de Sommer. ja, hoe moet je dat nou zeggen, hè? Tot een, Tot een stuk leven te maken. Weet je het nog? Marne? Tja, <laughs> hoe we samen die Franse schimmel opvingen. En toen Vlaanderen? Een mm -hmm. mens kan veel hebben. En toen aan de Somme? Ben ik onderofficier geworden. En toen kwam Verdun, de Dooie Man, hoogte 304, Dravenbos, Dravenbosch, Chemin de Dam, Blaon. Wat toen ook weer. Rechts van Laon. Was je dat bos van Sint-Nicolaas? Was een opvallend rustig hoekje. Met veel plaatsen. Hier ben je beter bekend dan met de streek waar je vandaan komt. Ah, Zo'n muis een endank van. De brieven van mevrouw lees ik helemaal niet graag meer. Het is ellendig in Duitsland. Brigadepost. Divisie, ik verbind u door. Brigadepost onderricht uh, om zon... het toegegeven. Brigadepost, kleine bezet, spreekt u nog? nergens gebrek aan, nog aan voedsel, nog aan munitie en mensen. Hij deed een orkaan losbarsten van stukken ijzer, stof, walm, vuur en dodend gas. Heuvel op, heuvel af dansten de rookzuilen. En de lucht was vervuld van het kraken der mijnen, het huilen en barsten van de granaten van het zuizen en zingen van de scherven. Iedere vierkante meter van de trechterstelling werd omgeploegd. Wat onder lag werd naar boven gewoeld en de laatste schuilplaatsen, ingestort en in elkaar gedrukt, verdwenen in vuur en modder. Nachtelijk uur na het andere. Het ene nachtelijk uur na het andere flitst het vuur in razend tempo langs de hemel werden de laatste kreten in walm en gas verstikt, woede de dood met een achterloos gebaar onder mensen en dieren. In de onophoudelijk neerspetterende motregen dampten de gloeiende lopen van het geschut, riepen de gewonden stamelend omhoog. Wachten de levenden woordeloos en gelaten op de morgen, op de aanval, op de dood. Trommelvuur, trommelvuur. Onvermoeid liepen de telefonisten van de achterwaarts gelegen posten hun beschadigde leidingen af. En toen het daglicht eindelijk door de nevels boorde. Brigadepost. Hoe laat is het precies? Twee minuten voor zes. Twee minuten voor zes. Dank je. Hoe ziet het er bij jullie uit? De hele nacht niet zo'n storingen. Zeer dat een uur vallen de schoten ook hier. Meer naar voren is het vuur opgehouden. Zou wel een aanval worden, niet? Denk ik ook. Als wij alles hadden als die er aan de andere kant dan zou je ze wat beleven. Plaar. Hallo, luitenant, Ik zou u opbellen. Oh, God, bliksem nog toe, ja. Zijn die twee hier alweer om? <tus wizard> het is goed. Inrichter. Inrichter. <sweird> Wat is het? Sta op, het is zes uur. Ga koffie zetten. Midden en zullen zoveel van de controle terug zijn. <sweird> benk heeft bovenal vuur voor je gemaakt en water opgezet. O, oh Ja. He? Wat? Ziet de bed er ook weer deze kant op. Ja, al een uur lang. Vent, kom je nest nou uit het water, moet al koken? Ja, ben er al. Maten we hopen dat mijn veldkeuken met rust wordt gelaten. Wat heel we voor weer? Regenen, mist. Zo, oh, eh, so, zet, ben je? Mijn Engelse rijglaarsen zijn prima. Waar gooien ze nou mee? Alleen nu en dan met brisantgranaten. Ja, jij bent goed af, jij kunt hier blijven. Maar ze zijn allemaal weer weg, niet? je zo. Maak de storingen in orde. Een jongenje voor Brengt een bericht naar de lampenpost. De ordonnansen van de brigade hebben gas naar binnen gekregen en zijn ziek. De telefoonleiding is stuk. Die staat de pal bovenop, Snijder. Het elkaar karbietlicht. Iedere keer als het dichtbij of je boven een granaat inslaat, gaat door de lucht de lamp uit. een liedje. Waar is mijn bikke cement nou? Je noemt dat een carbietlamp, ze gloeien de spijker. Kom, ga eens kijken of mijn veldkeuken er werkelijk nog is. Misschien heeft ze net een voltreffer gekregen. Dan moeten we koffie zetten in de bomgat en dan zijn we gaan melden naar de bliksem. Ja, eerst maar eens zorgen dat je boven kwam. Ja, ik ga al! Je wilt een oude vechtjas toch niet opjuten? Brigadepost. Regiment Wiesinkrond alsjeblieft. Sinds gisteravond gestoord. Gim dan de andere verbinding naar voren. Op het ogenblik is geen enkele verbinding naar voren meer intact. Hoe lang is dat al? Een uur ongeveer. Komt dat? Het is een jamboel. Meer naar voren ligt alles onder vuur voor een deel van het zwaarste kaliber. Laat dan de ordonnant van de brigade aan het toestel komen. We liggen ziek, gas. Ach, dat is een je veld te springen. Geef me de brigade dan maar. Verbind u door. Lijkt dat was iets zoiets? U spreekt met kapitein Jensen. Zijn er nog nieuwe berichten? Nee helaas niet. De veldtelefoon is voortdurend gestuurd. En met Wieslingkrund hebben we al sinds gisteravond geen verbinding meer gehad. Ordonnanten kwamen niet terug. Met de lampen, die dringen niet meer door de mist heen of de post is weggeschoten. We hebben een licht gewonden van de zware metrailleurs hier. Hij beweert dat de vooruitgezonde versterking vannacht de spoordek niet eens heeft bereikt... ...maar op de holle weg al volkomen vastliep. Als die gestuurde ordonnansen aankomen, moeten ze proberen tot het kleine bos vooruit te komen. Het is goed, als die... Hallo? Hallo, telefonist. Telefonist? Spreekt u nog? Heb je ons zojuist afgebroken? De inslag hier bij ons schijnt een leiding getroffen te hebben. Oh, nou, laat die storing dan direct in orde maken, hè? Jawel, luid. Er is er net in het loopgaan van mijn veldkeuken gevallen. Eén leiding is er geweest. Ik dacht dat ik er ook aan zou gaan. Maar zelfs de koffiepot heeft geen schammetje. Maak de zaak weer even in orde, Inriks. Isolatiewand ligt op de plank. Wel ja, kok spelen, water aanslepen, hout sprokkelen. En ook nog telefoondraad repareren. Weet je, de volgende keer mag kok spelen wie wil. Je bent toch maar één keer van achter op een storing uit geweest. Je hebt er niet te klagen. Hoe lang zit ik hier al aan die schakelkast? Jongen, Juffrouw verbenken moet maar koken. Die wordt toch een bijzie. Overigens is die gouden sigaar, let op, wat hiek je Die jochies hebben het instinct niet dat ze waarschuwen voor de puree. Ze kunnen alleen maar de kraaienmars blazen. Hou oh, nou je komt maar dicht. Zet die koffie hier maar neer en ga je gang. Ach, het is toch niet waard om woord een fout te maken. Nee, niks is meer waard om gehoord een fout te maken. Het beste is, kras maar op, mof. Nou, waar is de tang? Brigadepost. Divisie. Verbindt u door met de postveldweeklaard. Lart. Veld weg. Divisie, alsjeblieft. In gesprek. Breek dan af voor een dringend gesprek van de brigade. Attentie voor de divisie. Ik breek af voor een dringend gesprek. Met de divisie. Twee handen, alsjeblieft. Twee handen, ik verbind u door. Twee handen. U spreekt met luitenant Sietsobits. Bericht van de gewonde batterijcommandant. De spoordek is al door de vijand bezet. Lichtkogels waargenomen waarmee om spervuur wordt gevraagd. Vijandelijk vuur ligt op het ogenblik op onze artilleriestellingen en het achterterrein. Dat de duurt op een aanval. Jawel, generaal. En de mist levert daarvoor een buitengewoon goede dekking. Overigens klaart het op. De reserves die naar voren gaan zijn aangewezen. Ze moeten voor de brigadehoogte verder bevelen afwachten. De artillerie reserve, voor zover we die hebben, is onderweg. Jawel, gedaan. Je verloopt de <lacht> Brigadepost. Inlichtingendienst. In Ik wou de onderofficier hebben. Niet aanwezig. Zeg hem dan het volgende. U spreekt met luitenant Kirchman. Uw post mag zonder bevel niet opgeheven worden. De verbindingen naar achteren moeten tot elke prijs intact blijven. Begrepen? Jawel. Ik herhaal. Deze post mag zonder bevel niet opgegeven worden. En de achterwaartse verbindingen moeten tot elke prijs intact blijven. Goed. Hoeveel kilometer kabel hebt u daar nog? Zes kilometer veldkabel. In orde. Klaar. Morgen. Nou, Snijder. Dat was met het nachtje wel, hè? En het zal een kwaaier dag worden, sergeant. Wat heeft erop gegrabbeld? bevel voor ons. Laten eens kijken. Zo, zo. Nou, dat wordt een mooi nummer. Het ziet eruit of een kleine doorbraak voor de deur staat. Ziezo, de draad is weer in orde. Nou, eerst koffie, mensen. Misschien is het wel voor de laatste keer dat we dropwater drinken. En dan is het het beste dat onze spullen maar bij elkaar pakken. Niks, geen spullen pakken. Hier, en sir, lees dat maar eens. He? Zonder bevel niet opgeven. Nou, dan niet. Een bevel is een bevel en is dit bevel? Alle de snijder steekt toch een kaars aan? Is toch niks met die kapitein, natuurlijk? Eh, de koffie is lekker niet. Die droge snijtjes die maken niet. Er moest wat spek op, zoals we aan de overkant hebben. Ah, daar heb je jongen voor benken. Wel vriendje, wat zeg je, was zo'n buitje? Ik ben Zwarte en brent. Anders niet. Met dat? Ik viel in het rechter. Bericht afgegeven, Benke? Nee, sergeant. Nee. De Lampenpost is weg. En ja, wat is er nou gebeurd? Voltreffer? Ja, voltreffer. Oh, oh, oh. Ja, wat nou? Oh, oh, oh. Die lijken, die, die lijken. Goten ze met dikke proppen? Ja. En ik dacht er, dat het geweest was. Alleen ga ik er niet meer op uit. Hoeft ook niet. Is dit onderkomen bestand tegen een zwaar geraakt, sergeant? Als dat het allerzwaarste niet is, ja. Nou, neem eerst een warme kop koffie. Weet huh. hem weer op je benen staan. Snijder, ik heb je gevallen. Ja, hoe Hallo, met wie? Voor het een Nou, wat dacht je dan? Zou ze de hele nacht trommelvuur hebben afgegeven voor een plezier, En Kijk, hey, dan zit je weer van die grote hoog op of je ergens geraakt bent. Je zit een paar meter diep onder de grond. Zou je je voelen, als je nou vooraan bij de inval 3 was? Zich, kun je eigenlijk wel met de karabijn schieten? Weet je ja. wel? Oh, <laughs> ze sturen ons maar van die jochies en wij kunnen ons afsloven om jullie wat bij te brengen. Je ziet eruit... Als een spookverschijning? Kan ik het helpen, sergeant. Ik heb honger geleden voor ik onder dienst moest. We zijn maar tien weken geoefend en waren als telefonisten Eenmaal op de schietbaan. Hm. En je kuchel op? Zijn er van de mijnen nog maar wat af. Kan mij toch niks meer schelen. Je paft te veel piraatjes, jongen. Hoe oud ben je eigenlijk? Morgen word ik 19. Ja, mooie leeftijd. Word ik ook nog 19, was maar dan niet hier. Uh, jullie moeten met je 9 jaar al doen of je volwassen mannen bent, hè? dat is de pest voor jullie. Nou, kop op beste jongen, sterven gaat veel vlotter dan je denkt. Je was schreeuwen en je bent er al geweest. Het is allemaal zo erg niet. Als je maar meteen dood was, maar vannacht heb ik er één horen schreeuwen... dan vergeet ik mijn leven niet meer. Ook die stank van die lijken niet. Een mens vergeet alles als hij maar oud genoeg wordt. Vooral het slechte. Helaas wordt hij vaak niet oud genoeg. Toen wij in de tijd aan de zomer, arme, benen... Hou je mond, en, en rechts en weer naar die jongen nog meer de dampen doen. Ik wou alleen maar vertellen hoe ja, het is. Ja, het is goeie, het is goeie. Ken je mooie verhaaltjes? Voor jou je gang laten gaan, dan vertel je leven in die rotgeschiedenissen. Spreekt u nog? Ik breek af. Eh, blijf je schmieden, mullen nou weer. Neem eens een vlammetje. Eh, Zo, rondje. Het koud benken... Beetje, om, omdat ik nat ben. Trek je tuniek uit en doe je werkpak aan en sla een stuk stentzeil om. Je weet je ook niet te behelpen. We moeten er namelijk weer op uit als Miet en Mullen niet gauw komen. Nou, vooruit maak je klaar, vergeet je gasmasker niet. We zullen een hulpleiding aanleggen. Zal we nog snijden. Oh god. Ja, wat is er nou, oh ik, ik dacht alleen, oh, als dat ik, uh, ik, ik, ik ik dacht alleen als ik niet terugkom. Goed, de moeder van me in de richting. Hier komen we terug, joh. Die paar granaten daarboven. Moet je de infanterie in de voorste lijn hebben? Nou, dat is vannacht wat geweest, vriendje. Ja, maar denk het anders. Ja, de... ja, ja, dat zullen we niet vergeten, jongetje. hè? als hier bij de post iets niet in orde is, dan moet jij dat zorgen. Met de kokerij wordt er vandaag toch niks. Proviantwagen komt morgen pas. Benke, neem een volle trommel mee. Duizend meter hebben we gauw nodig. Is dit hier het onderkomen van de brigade? Jawel, de brigade. Ik ben met mijn batterij opgerukt. Ik wou een telefoonleiding naar boven hebben. Heb je nog een klep zo? Ja, wel uit. Waar is de commandopost van de brigade? Rechtuit en naar links. Het onderkomen heeft twee toegangen. Inrichtse, sorry jij dat de batterij aansluiting krijgt. Komt in orde. Nou, uit, Benke. We gaan. Ja. En uh, inrichtse, vergeet Hè? niet, mijn moeder... Verrekt, nee. Nou, Schneider, dat wordt vandaag een nummertje eerste verzeker ik je. Maar als de mist optrekt, dan breekt het pas dus los. Wie weet hoe ver zal doorgebroken zijn. Nou, zoekt de draad vast. Ik rol af. Brigadepost. Je spreekt met de controlegroep müller Schmid. We moeten terug. De mist trekt op en voor ons uitkomen tanks opzetten. Op de weg strompelen een paar gewonden naar achteren. Ze zeggen dat voor alles weg is. Klaar. Hallo, wacht nog even. Zeg wij maar de tanks ongeveer te zien zijn. Ik geef je luid aan het ziet zoiets. Het was dit zoiets? Hier een bericht van onze controlegroep. Twee zware tanks zijn rechts van de straatweg opgedoken. Een kleine ruk top over de weg. Is dat uh, ter hoogte van de oude van Hakking? Dat kan ik van hieruit niet zien, Luid. Bij de helling ligt zwaar storingsvuur. Dat is groot, kom maar terug. Mannen, Schneider. Nou heeft de batterij vlak bij onze poststelling genomen. De minuutje kolonne staat een beetje opzij. Open en bloot op de straatweg. Nou, ik zeg jullie een mooi doel voor de vliegers. Nou, probeer maar eens of hij zijn apparaten boven heeft vastgemaakt. Batterij? Brigadepost. Leiding is in orde. Oh, geef me dan meteen maar even de afdelingscommandant. Verbind u door. Nee. Dan zullen ze boven dadelijk beginnen te poeieren. Ik ga eens kijken hoe het met de schieterij staat en of drie met is die wat er ook heeft. Ja, kijk er maar eens naar. Ze schieten al in, Snijder. Wanneer zal het laatste schot vallen? Brigadepost. Verbind u mij met luidtransform zit zoiets. Verbind u door. Ja? De reserve nu links en rechts aansluiting gevonden. Ja, wel, generaal. Ik hoop nog maar dat wij die geschiedenis van de brigadehoogte tot stand weten te brengen. Maar dat is alleen maar mogelijk als de artillerieversterking eindelijk komt. Op dit moment hebben we maar één batterij en één verdraaid stuk in actie in ons hele divisievak. Daar ellende is niet over generaal. Wij doen wat we kunnen. Een divisie is aangetrokken. Al het andere is een godshand. De overmacht vreet ons langzaam weg. <tie> Is met dat een rotzooi? Nou, daar zijn we dan weer snijden. Maar vraagt niet hoe. Ja, we, we hebben gerend als hazen. En we zien eruit als varkens. Ja. <laughs> Kijk maar eens naar mijn helm. Dat is een mooie deuk, hè? Er is een scherf tegen aangekomen dat ik niks meer hoorde niks meer zag. Ja, waar is de sergeant? We moeten er toch tussenuit? Wat moeten we hier nog langer? Niks er tussenuit. Zonder bevel moeten we hier blijven. Nou, wel, heb ik van mijn leven. Ja, en wat, wat, wat moet die batterij daarboven? Schieten, wat anders? Schieten, zo. Nou, maar ik zeg, die schiet niet lang meer. Die staat als op een presenteerblaadje. Die vliegers, die poetsen er zo weg. Nou, kindertjes, maak ja. je nou maar klaar voor het krijgsvervangenkamp. We moeten naar een halve rot. Twee vliegers hebben de batterij ontdekt. Ze maken de lucht lang kringen. Daar heen het gedoe al. Het waren boven op de batterij. Aan de andere kant schieten ze niet meer. De aanval. Ja, Dat is de stem van Beenke. Gauw, oh, naar boven. Wat heb ik jullie gezegd? Beenke natuurlijk de eerste. Brigadepost. Ik verbind u door. Hoe is de toestand bij u, meneer van Zitzewits? Aanrollende vijandelijke revetswagens en daarachter oprukken infanterie-generaal. Twee tanks werden vernietigd. Als we geen versterking krijgen is onze toestand hier hopeloos. De mist trekt op en de, de eerste vliegers werpen al hun boom een ogenblik, generaal. Ja, wat ik nee. Ja. Er is zojuist op me gemeld dat een vlieger de batterij van hoogte onder machine geweervuur neemt. Dan is escadrille jachtvliegers is onderweg. Alle beschikbare krachten gaan naar voren. De batterij moet teruggenomen worden. Onmiddellijk, generaal. Ja. Leg hem daar, maar neer. Goedemorgen. mijn weg. Ik kom eraan. kom eraan. Stil, stil nou een beentje. Dan schreeuwen we je niet beter. Afbinden, afbinden. Hou hem vast. Als hij dan maar niet door de verkeer ging. Goddank. Hij is een stokje gevallen. Dat waren de luchtbomen op de batterij. Nou, snij dat leer nou toch weg. Waar zou de sergeant toch zijn? Ga eens naar boven, Schmid. Misschien ligt hij in de loopgraaf. Brigadepost. Hebt u nog een dwarsverbinding naar de divisie? Rechts? Nee luid. En links? Verbind u door. Hallo, er komt niemand aan het toestel uit. Er is ook gestoord. Ja, luid, waarschijnlijk wel. Goed. De sergeant ligt in de loopgraaf. Dood. Er is nog maar één kanon dat schiet. Dood. Ja. Dood. In, in het dal zijn tanks. Eén is in brand geschoten. Wegbrengen ja, kunnen we beken niet. Brigadepost. We maken de centrale onklaar. Voor ons zijn tanks. Het wordt ook voor jullie tijd als je niet in schap wilt raken. Klaar. Brigadepost. Zeg, zijn daar nog mensen vrij? Drie man, luid. Nou, één man hierheen om, om mij te verbinden. Twee naar boven om de gewonden er binnen te brengen. Ja, wel uit. Eén man, als iets zoiets, twee naar boven vlug. Het is gedaan met ons. Zit hij geen staan alleen? Ja, het schijnt zo. Wie jij daar? Mij, hè? Ja, Benker. Ik, ik ga dood. Dat ja, je maar. Nee. Heb je geen pijn meer? Nee, nee maar niet. Blijf nou maar heel stil liggen. Ja. Sluiten? Ja. Geef een sigaret. Ik heb er nog maar een halve. Geef me niet dan. Misschien de laatste, snijder. Kun je krijgen. Blijf rustig liggen, ook je handen niet bewegen. Ik doe het eerste trekje en steek de sigaret aan je mond. Wat was dat, Snyder? Hand gelaten, maar ver weg. Maak dat je wegkomt, Snyder. Oh nee, nee, nee, laat bij me. Tot ik dood oh, ben. Ik blijf bij je en je gaat niet dood. Grote oh, smeren, parijden, vervolgde smeren. Oh, Broed, Snyder, ik ga werkelijk dood. Ben ben je zo rustig, voor, Snyder. Ik weet het niet, ik hoop. Stil. Morgen. Maar... Ja. Toen vroeg ik negentien. Ik had te drinken. Riga, de, de controlepost. Attentie, de divisie komt in de lijn. Batterij. Batterij, verwint u door. Batterij, u spreekt met de divisiecommandant ...verandert de batterij van Strank, verdomme donder. Zijn jullie gek geworden? Ja, we hebben geen paarden meer, generaal. Wij kunnen nog maar met één vuur schieten... ...maar de vijand is al op ons ingeschoten. Het is uit. We krijgen al mitrailleurvuur. Op twee man na zijn mijn mensen gevaar. Hallo? Hallo? Batterij? Batterij? Vergeloep. Jeugd mijn benen. Een beetje anders. Is de sergeant gevallen? Nee. Ik, ik, ga krijg weer pijn, Schneider. Stil, hou, stil, stil, jongens, schreeuw niet zo. Nee, nee, nee. Daar zijn ze, Schneider. Daar zijn ze. We zouden iets zoiets kunnen vragen wat we moeten doen hier. Laten we maar stil even zitten. Misschien doen ze aan onze kant nog een tegenstoot dan kunnen wij eruit. Waar zouden we heen moeten? Laten we dan maar afwachten. Zijn het Fransen? Tom is een Fransen. Hiernaast ligt me nog iets zoiets. Zijn arm is afgerukt. Alle anderen zijn er niet meer. Ook zijn oppasser is geval onder vliegtuig Vaar Waar zijn Muller en Schmid nou? Ik weet niet of de stad maar goed afloopt. Stil! Stil! De fransen zijn boven. Stil! Anders gooien ze handgranaten naar binnen. Ze zijn boven bij de trap. Hoor je dat? Eén zei: vlug de gang in, in, naar achteren. Als ze handgranaten naar binnen gooien of vlammenwerpers gebruiken, dan gaan we er ja aan. Kom! Blijf bij me. Stil! O, is het mis? Dat hebben ze gehoord. Op auto's rukten de Duitse reservetroepen op. En door een tegenstoot werd de Duitse artilleriestelling weer bereikt. Zwaar gewond vond men een telefonist van de brigadepost tussen zijn dode kameraden. In een hoek van het ruime onderkomen. Weggewist heeft de tijd de spoor van het verschrikkelijke gebeuren. In de verte kerkhof. Aan de rand van de weg. Wat verbogen rails. Boomstonken. Muurresten. Dat is alles. Dat was een luisterspel van Ernst Johansen op de centrale post van de brigade. De vertaling was van Jan Nieuwenhuis. Ik geef u de rolverdeling. De spreker Rien van Noppen. De sergeant van de post Schneider Bert van der Linden. De telefonist Paul van der Lek. Telefonist Müller Hans Veerman. Telefonist Schmid Dries Krijn Telefonist Wenke, Harry Bronk. Telefonist Heinrichsen, Harp Oerizant. De eerste luitenant van Zietzowits, Jan Borkus. De generaal Louis de Bree. Verder werkten mee Nora Boerman, Corrie van der Linden, Louis Bongers, Piet Ekel, Maarten Kaptein, Jo Nobel, Erik Plooier, Jos van Turenhout aan Frans Zuidinga. De regie had Leon Povel.